Die mint, die is alskundig te laten en de hemzelf te versmadenen boven alle mensen, omdat hij er minne genoegen mag naar Hare werdigheid. Diegene die mint, hij laat hem gerne doen dat hij hem niet het, omdat hij in der minne vrier zien wilt, gerne om binnen vele vertragen. Diegene die mint, hier is gerne geslegen om geleerd te zien. Diegene die mint, is gerne verstoten om votsen na de vrie te zien. Diegene die mint, hier schermen in eenigheid om die minnen minne te minnen en te bezitten. Ik mag u nu niet veel meer zeggen, omdat we niet vele dingen verladen hebben, som die je wel bent en de som die je niet weten mocht. Mocht zien, ik spraak u gern. Mijn hert is ongezond en de ziek. Dat doet een deel der trouwen grond. Als ze midden porren in mijn zielen, dan zal ik u van deze dingen meer zeggen dan ik u nog heb gezegd.